6 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Sinds de Taliban zondag de macht in Afghanistan overnamen... zijn vanaf de luchthaven van Kabul 18.000 mensen geëvacueerd... heeft de NAVO-functionaris gezegd. Bij de luchthaven staan nog altijd mensenmassa's te dringen... om het land uit te komen. Amerikaanse president Biden geeft later vandaag een persconferentie over de evacuatiemissie. Eerder zei hij al dat Amerikaanse militairen in het land zullen blijven... totdat alle Amerikanen die het land willen verlaten zijn geëvacueerd. De Tweede Kamerfractie van de PvdA is bereid in de formatie een blok te vormen met GroenLinks... zeggen bronnen binnen de partij. Een fractiefusie ziet de partij nog niet zitten... Aanleiding is het bericht over een fractiefusie... als mogelijke uitweg voor de impasse in de formatie. VVD en CDA vinden vijf partijen te veel voor een nieuwe coalitie... omdat ze vrezen dat die daardoor instabiel zou kunnen worden. Het opnemen van aanvullend partnerverlof... is voor mensen met een inkomen rond het minimumloon... duurder dan voor iemand met een modaal inkomen... schrijft NRC op basis van eigen onderzoek... Dat het partnerverlof voor de laagste inkomens nadeliger uitvalt... heeft te maken met belastingeffecten. Hun inkomen valt daardoor harder terug met 30 procent... terwijl de meeste werkenden 20 procent minder krijgen. In Delft zijn vannacht acht mensen aangehouden na een steekpartij. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze aan toe zijn is niet bekend. De politie kan nog niet zeggen over de leeftijd van de verdachten. Aan de steekpartij ging een ruzie vooraf. Waar die over ging is onduidelijk. Het weer, overdag eerst een bui, daarna een droge periode met wat zon. Later in het binnenland weer kans op een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio momenteel alleen vertraging op de A9, omstofheenrichting 1 richting Alkmaar Voor knooppunt Velsen een file van 7 kilometer door wegwerkzaamheden. De vertraging is daar op dit moment 20 minuten.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 We'll be Ja,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 M'n space is, laat m'n space, uh. En Shardy, die is heet, zo is je bompje beestje. Ja, zachtje, ben welkom op mijn feestje. Feestje, zit hem in het ergens zien, mama. Weet je wat ik met iedereen heb? Is hey, in het echt zien. Mama, weet je wat ik met die een verdien? Hm, best veel waar die mij het me. Kom eens zitten er is morgen in die hey. Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ik ah ah ah ah ah Is hey, hem in het echt zien, mama, weet je wat ik met niet heb? Met van Zon, Zee, Zandvoort en Zommerhits. into the same old routine So I wrote to the paper Took out a personal ad And though I'm no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 Close in the sand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 De hoofdpunten van het NOS-journaal. Sinds de Taliban zondag de macht in Afghanistan overnamen... zijn vanaf de luchthaven van Kabul 18.000 mensen geëvacueerd, meldt een NAVO-functionaris. Bij de luchthaven staan nog altijd mensenmassa's te dringen om het land uit te komen. Frankrijk heeft de afgelopen maanden al honderden mensen uit Afghanistan geëvacueerd. Dat gebeurde omdat werd verwacht dat de Taliban de macht zouden veroveren en er gevaar dreigde. In Delft zijn vannacht acht mensen aangehouden na een steekpartij. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Het weer, eerst een bui, later vaker droog, bij een graad of 21.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 FM, GFM FM van 106.9 FM. FM. For a short time